Dorral Negens met het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in Turkije, overal in het land, wordt nog druk geteld... ...naar de presidents- en parlementsverkiezingen van vandaag. Maar volgens Erdogan is nu al duidelijk dat hij heeft gewonnen. Hij zou bij de presidentsverkiezingen op 53 staan... ...en zijn AK-partij zou bij de parlementsverkiezingen... ...43 van de stemmen hebben gehaald. De partij zou daarmee zijn meerderheid kwijtraken... ...maar met steun van partner MHP zou de AK-partij toch nog op 54 komen. Erwense, Erdogan zei dat hij hoopt dat niemand de democratie schade zal toebrengen... door te twijfelen aan de verkiezingsresultaten. De oppositie heeft sterke twijfels over de uitslagen die staatsmedia publiceren. De leider van de grootste oppositiepartij, CHP, Inche, legt zich er niet bij neer. De migratietop van 16 EU-landen vandaag heeft veel goede wil opgeleverd... om de ruzies te overwinnen, maar tot concrete afspraken is het niet gekomen. Dat zeiden de deelnemers na afloop. Ze bespraken vanmiddag in Brussel de migrantenproblematiek... ter voorbereiding op de grote EU-top vrijdag. Hongarije en Polen, die zich verzetten tegen quota... voor de opvang van migranten, waren er niet bij. De Italiaanse premier Conte, die de andere Europese landen... een gebrek aan solidariteit verwijt, was na afloop tevreden. Volgens hem is het debat in de goede richting gestuurd. De explosie gisteren op een verkiezingsbijeenkomst in Zimbabwe... was een terreurdaad, dat zei vicepresident Chiwenga... Hij zei ook dat de aanslag er niet toe zal leiden dat de verkiezingen worden uitgesteld. Gisteren was er in een stadion waar de Zimbabweanse president had gesproken een explosie. Wie er achter de aanslag zit is niet duidelijk. Bij de explosie raakten 49 mensen gewond onder wie de twee vicepresidenten. De president zelf bleef ongedeerd. In Zimbabwe zijn op 30 juli verkiezingen. Voor het eerst zonder Robert Mugabe die vorig jaar moest vertrekken. Het weer vannacht droog bij een graad of 10. Morgen in het hele land af en toe zon. Wordt het 19 tot 22 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur. you've done for me What your faith in me Has done for my soul And you'll never know to come out You. Yeah. Yeah.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 You'll never know what You've done for me, what Your faith in me has done for my soul. You'll never know the gift You.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 Cfm. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wordt al anderhalve week extra beveiligd... vanwege een doodsbedreiging. Onder meer op het stadhuis is zichtbaar meer beveiliging aanwezig... Abu Taleb vertelde over de bedreiging in het NOS-WK-programma Studio Rusland. De bedreiging kwam volgens hem binnen na een raadsdebat met Denk... over zijn beslissing om een Pegida-demonstratie toe te staan. Abu Taleb besloot niet meer terug te gaan naar het stadhuis... en moest in het vervolg van de raadsvergadering worden vervangen. Volgens bronnen van de NOS... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.